94% zo, en daarna ben je meteen in elk ophef gaan zeggen twee weken van tevoren moet 50% ja. aanbetaald worden van het, het gefinanciële bedrag. Ja. En dan kijken mensen, joh roep, nou daar en daarom. Ja. Ze gaan alleen bij overlijden of familieomstandigheden Ga je ook een wk -verlijden. in gehad. Ja, ik zei het al. Nou, dat weet je niet precies, ik denk dat dat een hele goede De finale verzekering ja. Ja. Ja. Die is. Niet zo duurder hè? Ja, maar je ja, denkt, er ik denk nou, absoluut dat er mensen op de markt zijn die daarmee rondlopen. Ja. Je hebt gewoon een enorme Het en niet zo met een paar procent, dat is meer dan 50%, ik was gisteren even bij 33. Nou die mensen die zitten gewoon avond en avond vol, die staan in gidsen, die, die tent loopt echt goed. Zeg dus, god, hebben we nog wijn nodig? Nee, ze mee, zeker hè? Nou zet ze twee flessen wijn, ik heb je gekocht in drie dagen tijd, dan ben ik wel blij dus hebben het gebeurd, hè? We hebben vanavond een recitering staan tijdens de wetvertaal om half negen. er zijn er van die mensen die expres van ja, dus is voetballer bij en er niks mee. Dus wij gaan nou eens lekker naar een restaurant. lekker oh, rustig in een restaurant? En die die gaan, gaan, ja, ja, in je eentje. En dan ga jij een scherm opzetten. Nee, maar dan moet je ook toch voorstellen dat die mensen die dat doen, die zijn ook niet helemaal wijs, want die gaan gewoon zeggen, wij doen lekker niks voetbal, dus wij gaan gewoon lekker het even de 34. we gaan lekker laat als de wedstrijd begint, want uh, die mensen moeten toch voor ons klaarstaan. En dan zitten ze op een stelletje, je zit dat één uur s'nachts, vier, ja. vijf van het personeel klaarstaan. En je kunt niet zeggen, ik ga dicht, die nee. met servicebedrijven. Ja. Dat moet je dan wel slikken. Ja, ja ja ja maar ik ga ja. heel hard erop het dan nee dat kan niet je zou eigenlijk een een, een klein schermpje moeten hebben die naar aanleiding of, die, die, die, die, die als, als, de, als de, de klanten de deur uit mogen steeds groter worden en het geluid wordt steeds harder ik heb echt meegemaakt dat ook met partijen dat de bedrijf met zijn getuigenis in de stond mee te kijken bij de afwasmachine naar schermpieten ja oh ja op ja eigen ja Als ik zou trouwen, ja ja ja ja ja dat... ja ja dat ja ja ja Volgens mij houden het verhaal op. Oh, Dan heb ik het slecht gepland. Als die gat ik Dan heb ik het klet gepland. Dat is, is nummer 1. Ja, je je nee, volgens mij zijn we al klaar. Nee, Kijk, aan de andere kant, uh, uh, als wat Chantal doet, die zegt, ik heb niks van voetbal, maar ik doe het wel. Ja. En omdat ze het doet, zitten de 40 man bij de en kijken of ze toch gezellig halen. Ja, ja. Maar ik deed het ook slim in bussen en krachteren. Als oh, je ja. kan kiezen. Maar wat Chantal doet hier, ik ben er nooit geweest, maar dat is wat, wat ik bedoel. Is dat niet een oplossing voor uh, niet... Uh, wegverpieterende restauranthouders. Ja, maar de is al ik een zijn. Zijn geen rechtstreek in de Westlandhuis. Oh. Ja. Nou, het is de goed. Vindt... Het... Nee, dat kan niet op Nee. dat is dus. Kijk, de Hereplein, die koloniale zo verschrikkelijk. Ja, en en ja, ja. ja. ja en ik zou, ja, dan ja, dan ik zou... Zeker, ik zou zeggen ja, dat nou, de Heerenplein doet ook. Ja. Ja. Uh, Heerenplein ja, kan ook. Zulk soort zaken lenen zich idee heb ik zelf. in. Ja, en dan, dan lopen er misschien lopen er misschien twee mensen die net het filmhuis naar die daar naar het filmhuis willen even missen. Dan weet je. dan is het niet zo erg. In 33 ja, op het paard weg moet je dat niet doen. Nee, kan niet. Nee, kan, nee, kan niet, niet. niet. Maar wel een keer waar ik een leuke baak dus, dat het gewoon der gemiddeld stap stad. ja gewoon klaar. Ja, is gewoon wel, ja. Ja, als wijnleverancier zou je inderdaad uh, de juiste ek-feestjes moeten gaan ja, gaan. ja, maar ja maar dan je, ja. moet je ook weer een leverancier zijn die bulk verkoopt ja, ja, ja. dat wordt er niet, ja, ja, niet ja, gedronken ik bedoel ik rijd niet er, met het, rond met doosjes zo zeven vijf ik denk dat het alleen maar bier wordt hier op hier het heel heet is dan gaan de rozeetjes ook nog ja precies maar mijn betere wijn raak ik niet blij ik drink ook het liefst een biertje Oh, yeah. hmm. yep. okay. Ja, maar, dat mag ik ook. dat nog een glasje. Dat koud zo zeker, maar Ah, heb je al zo'n kelle kiel joh. Eerlijk in. Waarom een biertje bij de wens? Televisie whisky. Ja. Nee, televisie whisky, he. ja. U heeft gewonnen. Televisie champagne. Nou, ja, wat Mark alleen ja. maar aangepakt bij die wedstrijd om 6 uur, van de week. Zullen we het nog een keer? Wat Mark in Dussum's ja. aangepakt, de ja. voorkant van zijn restaurant, had ja. ja. iedereen uh, ja. een groot scherm of een beamer met een doek. Ja. En aan de achterkant van de restaurant had hij allemaal aanschuipten of niks. Toen had iedereen gemeld van, je moet je hem aanmelden. Ja. En als je aanmeldt, dan eet je er zo bij. Ja. Dus Iedereen ging daarna aan grote tafels zitten en nou, nou, mij ook gast zo. Er zijn nou gewoon met die rosé ja. en rode wijn. Ja, ja, dat bedoel ik. Ja, en iedereen daar zat daar ja, 40 40 dat het eten en eh uh, uh, jongens ook huiswijn, jongens op, als zo niet, dan denk het gebied. De dan zijn het allemaal aan de mensen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, maar, maar wat buiten. je net hebt verteld over je kunt een avond extra sluiten, je kunt die avond extra sluiten, kun je ook gebruiken als avond uh, extra anders. Als uh, dus zijn een restaurant hebt met op ja, een dek en kristallen glaswerk en zo. Maar ik ga, ja, nee, ja. oh, nee, maar ik ga niet. Ja. Kan ja. niet. Nee, maar je zit dus je zit een Ik kan me voorstellen dat restaurant houder het haalt even zo. Ja. Dat moet je ook gezegd. Ja. Wij, wij zaten afgelopen keer tijdens Sorry, de wedstrijd uh, nog wat vaker nee, bij Suria. En die die, omdat op een gegeven moment waren wij de laatste klanten over. En op een gegeven moment ja, uh, ja, kwamen we in gesprek met die jongen die de bediening deed. En die Sorry. vertelde dat de kok, die nog uh, al, al klaar en die zat inmiddels of daar het en daar om de voetbal te kijken. Ja, ja, die en die had ook een schildschild, dat gewoon met twee lekkers te kijken. Er komt bijna niemand. Nee, En, neen, en neen, die jongen die daar werkte, die vertelde dat hij zelf heel hoog voetbal heeft. Ja, dat is geweldig, dat is zo leuk. Dus die was helemaal een bandisch afgaan en van dit dat. En, ja. uh, maar hij zag de niet van de hand ding dingen in, ja, ding in de hoek. Goed ja, ja, dat ik het ik hebben. Hij zag er En die Hoe zit dat dan met die koks onderling? onderliggende regels? Dat is niet Ik weet het nog wel dat wij op het in het restaurant hadden ook de Jenkins die rijden. Dat weet En hoeveel is het? Dat weet ik niet zeker. Hoe bedoelt u? Hoeveel is het? Ik ben daar niet Ja, Dat is zeker een. Ik dat ik een nieuwe Oké, dat is een beetje een de een beetje de een beetje een beetje aanstaan. beetje een beetje een beetje een beetje een beetje dat beetje een beetje een een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een beetje lekker goed, een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een met daarin. Daar is het probleem is het een niet, de vorm is simpel, maar kan niet eens, dat kan niet eens, kan wel, maar niet zomaar, maar dit is houten, We willen mensen maar het, daarom is het blijft het hotel ja maar dat willen mensen bepaalde mensen willen dat ja dat, dat, dat moet dat, niet aankomen nee maar dat is dat, is, dat weet ik ook niet Maar uh, ja. en ik vind het helemaal niet hotel ik ben blij dat ja. er ook mensen zijn ja, je niet in, dat die niet laten beïnvloeden door die mafkezerij kijk eigenlijk jongens hoe ken ik jullie, weer jongen. <laughs> oké <Okay. laughs> ik, ik, ik, ik, ik kijk naar het ruimenlokken <laughs> en ik ken je weer ik vind het ook gek geworden hoor. hoor. Een heel, heel, heel land ligt op zijn reek. Het ja, is uh, geweldig. Het dus, ja. is echt wel. Ja. Daarom denk ik, het is precies alsof ze morgen de top bij in de grond zetten. Ja. Dan heb je ook niks te vertellen. Dat ja. Ja. Ja, is maar goed gelopen. Nou, dan heb je nog meer te vertellen hoor. Want ik heb het ook al meegemaakt. Bouwingen voor de. Nou, dat zijn nog eens een keer de gemeente op aanspreken. spreken. En ze moeten iets doen je Of het vertrek Maar de WK voor de deur? Ja. Dan kan je helemaal niks bijen. Nee, dat is nog een ander verhaal. <laughs> ja. Nee, bij de WK voor de deur. Ik bedoel, hij komt er aan. Waar ga je naartoe? Wat te klaar. Uh, nee. omzetderving. Je Omzet uh, derving. Het gaat om zoveel geld dat je dus ook. Nou ja, in de volgende ronde gaan de wedstrijden tegelijkertijd gespeeld worden. Ja, dat heb ik vandaag ja, Als je uh. een beetje economisch verantwoord zoiets wil oplossen, dan zou ik zeggen van laat die weg rijden om 2 uur middags en om 5 uur middags beginnen. Dus Zodat je de middenstand nog een beetje in het klas op dat Ik heb überhaupt niet rondgesteld. Ja, maar al, al die mensen de, die die winkel werken, die willen liever dat we mee nu beginnen. Hebben die winkels maar eens dicht geplaatst in de restaurants. Ja, ja, altijd. Nee, nee, die klopt, ik werk in te zitten van Ja, het blijft lastig. Maar dan moet ik Geef brood en spelen. Ja, ja. Ja, en wijn. Ja, nou, die ja, zelf. Nou, dan ben je ja, toch ja, je concept. Brood, wijn en brouw. Televisie en wijn nodig. Ja. ja, ik verander uw hele zwembad in wijn, als u dat wilt. Ja, ik zou je wel vertellen dat het een heel raar idee is. Je ziet er een voor me ook zo'n kroeg of zo'n eenvoudige maar Wij zeggen van ja nee we gaan vandaag alleen maar Chateau Mouton wat shield schenken. Iedereen een fles van 200 euro zie je de impact Dat is een nieuw concept. Nou, voor een dagje. ja Er zit meer in die idee dan je in eerste instantie deed. Ja, maar daar heb ik jou voor nodig, maar jij biedt je nooit aan. Nou, ik, ik, ik, ik denk nu toch mee. Het gaat te laat over vier jaar, dan hoor jullie je weer niet meer. Huh? Over vier jaar is er weer een WK, dan, dan ho hoor je niet mee. <dos> meer. We zitten er niet meer van, godverdomme man. WK in de Filippijnen waarschijnlijk. Dup ja. ja, waar is het over vier jaar? Ja, het dat, dus dat gaat niet over de WK, het gaat over... Uh... Ja, maar... ja, of... ja, ja, ja, over 4 jaar, maar je hebt ook de EK dus over twee jaar. Ja. We ja, ja, ja, ja. een uh, vingeroefening. Ja. Nou, kom op. Ja. Dat vind ik een goede vingeroefening. Ja, ja, de ja. Brand, je de je in de WK op Je, je hebt de uh, Grand Prix de Monaco. Uh, eigenlijk... dat hebben we nog meer. Ja, ja, wel niet belangrijk. nee ja, ik noem maar wat mogelijk. Ik bedoel je hebt uh, uh, ja, ja. Ah, noem het maar op Brenda schuld, doe je schuld Snekerenweek, hoe? Is dat niet wat de Snekerweek in het Friesland. Ja, ja. Je ja. ja, hebt toch al wel eens een keer bijna de Gay Olympics, nee de? Oh ja, die oh, de, de, de Roosse Zaterdag, Zaterdag, In in 93, ja. is een verhaal. Ik ik nou uh, uh, Amsterdam Gay Capital of the World. Daar had ik dus een dorpje naast eens geweest, waar ik mijn wijn gaatje dat dorp, dat heet Chateau Gay. En dat schrijft je ook zo. Ja, ja. Chateau met gay, A, G A. je krek en Zo heet het, dorp. Ja. ja, Dus uh, een vriend van mij, importeur in Amsterdam, die had een dame langs gehad van het organisatiecomité Amsterdam Gay Pride. La, la, la. En zo'n gay capital of the world, in 1993. En die had tegen uh, Helmer gezegd, tegen mijn vriend, ik ben in een streek geweest in midden Frankrijk en heb ik een wijndorpje ontdekt en het heet Chateau Gay. Oh, het Helmer, hoezo? Nou, zegt ze, het lijkt me geweldig om, uh, als we die rijden tijdens die gay-toestand uh, in Amsterdam kunnen spreiden, kunt u daarvoor zorgen. Naast het helder, een van mijn beste vrienden, is importeur van Chateau Gay Wijnen. En dat is de enige in Nederland dus die belt mij op, die zegt van, hé, af en nou de hand, dit is leuk. Dat is een maand, twee hm. maanden van tevoren. En ze zegt, wat we moeten doen, rosé de Chateau Gay. Ja? Ja. Salmkleurig rosé'tje. Kost... Uh, een paar euro inkoop, een paar gulden inkoop in de tijd. Dus Helmer zegt, kijk dat regelen dat we een paar pellets van die rosé krijgen. En Dan gaan we banden roze laten maken. En die grote twee meter lang, die maken we roze. En dan zetten we op Le Chateau Gay, groot en arrivé net als de boze lek premier. ja nou, top idee natuurlijk toch? stukje, stukje. na het ja, dat, ja. Ja, ja. <laughs> helver, dan zet ik mijn man in Amsterdam al in. die had zo'n heel circuit van allemaal van die beide handen kerels die iedereen kende en mannetjes lange. Lucht goed idee hè, tot nu toe. Uh, ja, goed idee ja. dus ja. ja. <laughs> ik iets van de 2.500 flessen rosé laten komen uit Zaankruiden, wel wat vol. alles wat ze hadden kom erop. we gaan het uh, even uh, inzetten. Ja, dus uh, mooie kees en gekke Gary en die gingen met die flessen rosé en die man. ...naar de it en naar Manfreds Café en die hele toestand rondom het rembrandt overal naar binnen. Dus je zat oké, overal waar maar iets nichtelijks was, dat wisten ze, ging eens naar binnen. Van de rols blijven ze dat is helemaal te gek voor die week. Mm -hmm. Meneer, u bent, hoe zei ze dat ook meneer? Stempeldrukkend, hoe noem je dat? Uh, ja, ja. Oh, in oh, een hokje duwend zeg uh, yeah. maar. U, ben, ja, u, u, bent, oh, oh ja, u geeft het verkeerd, verkeerd, verkeerd signaal. Ja. U geeft het volledig verkeerd signaal, want ja. wij als uh, homofiele wilden wensen ons niet in een hokje. U bent verkeerd uh, een keer bezig met oh, de 20 dozen gekocht. Oh, 20 dozen. Oh. Sorry, dat is heel weinig. Dat is helemaal niet ja, 20, dat... 20, ja, er waren wel 20 lesbische dozen. Hè. Ja. <laughs> Oh, dat is wel ja, oké. Okay, het, het loopt dramatisch af. Ja, ja het loopt ja. dramatisch af. Helemaal. Opkeert? Ja, ik heb alles al. Ja, ik had het. Ik maar, dacht maar, maar, maar. Je, je en, hebt zo'n ja. idee, weet je? Dit is een idee. Was is dat een idee ja. of niet? Ja, dat is een geweldig ja. idee. Chateau -Gay. Ja. Chateau, -Gay Chateau Gay, Chateau Gay en die roze, helemaal top enorm. Dit soort anekdotes moeten wel op je website, hoor. Die moet je. Roze, die de roze. Het is roze, roze, ja, die nou, we hebben een geweldig plan. Helemaal goed uitgevoerd. 200 van die rolls laten maken die op je ruit kunnen ophangen en overal 20 dozen waren... We willen ons niet uh, laten stigmatiseren, dat is we ook... stigmatiseren. Ja, ja, ja, ja, ja, We, we waren stigmatiserend ja, ja, ja, ja. bezig, Nee, stigmatiseren Ja, Geweldig, Geweldig. Gay pride. Nou, wat een, uh, wat een, wat een... Uh wat een rare afloop eigenlijk ja, ja. fuck the shit ik heb drie tellers naar yeah. zee in mijn kelder staan ja hij <laughs> hey, ah, is hier allemaal door ja, maar, ja, maar oké ik heb je nou de grap wat is er jarenlang bij hem langs geweest maar eigenlijk a heb je ik stap hem ook niet hoor maar heb je de grap van de kepereed niet begrepen ik niet ja want anders had je die miskleun nooit gemaakt wat nee, nee, parade, nee, nee, nee, ik begrijp nee, hem dan dan dus dan ook dan nou niet ik begrijp hem dus ook niet maar dat was de allereerste keer dat amsterdam in de gay spotlight zit ja, de nee. gay was er nog niet de gay spotlight de gay maar was niet. Nee, niet de, ja, niet ja, de gay pride ja, precies nee maar, maar wat, ja dan heb ik het volkomen ja. volkomen be verkeerd begrepen dus jullie, Je hebt, dat is oh, jullie ja, dat is dat jullie dat jullie dat jullie dat jullie dat jullie dat jullie dat jullie dat jullie dat het mij, uh, ik dacht wel, je hebt een top hit voor de succes, maar nee, het loopt dramatisch ook. Ja. <laughs> ja. We hebben het wel hartelijk om kunnen lachen verder, we zijn er klaar, maar, he, maar Zijn we net zoals we ideeën hebben over jullie, over vol ideeën, over met een festival en een en een, Ik bedoel, het, het, het, het, het, het is toch leuk om met ideeën bezig te zijn? Ja, juist, ja en, juist. En dan ben je een, een, een stigmatisering bezig, ja. ja, nou, maar ligt me reet. Ik maar, vond dat nou, met die champagne ook wel, nou, hoor. Zo, ja, dat, dat, ja, dat, dat, dat de tong is de En dan zit je er was, ja, hè, ja, dat je ja, dat niet snapt. Wat een ja ja, ja, ja, ja, Of heb je even tijd? meer mag Ja, ja, veel ja. stikje <laughs> <heb> ja, nee, ook. Maar je, je hebt, ja, hebt haalt het verhaal nog wel eens aan als je het wel hebben, dit verhaal. Ja, maar ik vond het een ontzettend mooi idee gewoon. Ja. Ja. Uh, en ik was in Chateauguer de... geweest, dus ik ken het al. Ik had zelf die die nooit gelegen. Ja. Totdat jij op een gegeven moment al rief dat je daarmee bezig was. Dacht, ja, dat is het natuurlijk helemaal. Nou, Zeker nog, ik had in mijn zaak. Dat was Chateau -Gay ja, daar de Huisman. Er waren wel dikte ja, ja, ja. ja, ja, die zeiden, nou die moeten we hebben, die bestelde dan we nou ja. tiendozen, weet ja. ja. je wel. Ja, ja, ja. Ik heb ja, ik ja. zelf zoveel Chateauguet uitgeschonken en zelf gedronken ja. ook trouwens. Ja. Ja. Ja. Uh, tot en ja. met ja, dozen, dozen vol. Uh. Heerlijk, en die jonge wijn waar die, waar die, waar die Druiven nog een beetje in ja. staat, ja, die restzuipers, ja. uh, nee. uh, ja. uh, ja. ja. nee, dat is fantastisch. Uh... Niet duur, lekker doorzuipen en prima wijn, rood, God, ik heb er jaren als hij zijn in Tristan. Ja, hoor ja, dat was misschien een jaartje was minder dat was volgens mij een... ja dat is 3, 4, 9, ja, die dat smaakt nee, rond die tijd was het smaakt helemaal nee, nee. Alles nu je nou echt hè? Ja, nu ook ja, kan, dat wel, die naar aan. Papa Lapoes? Heeft u niet meer in de hand? Hè? Nee, die, die zit in het bejaardenhuis op de vriendin ja, de 82. Ja, dat was ja, wel de Pater Noster in huis natuurlijk. Ja, samen met Christian hoor. Christian een hele goede film, maar nou zie je, die volle is ook de familie uitgestapt Dit dus valt net als vorige week bij een advocaat van weg geweest om het een en ander goed aan te doen. Met je, met je ja ik heb drie en half rond Ik Erica Erica ja die is nog met nog wel waarvan waarvan Manon toen dat nou dat duurt geen jaar meer iedereen die iedereen die daar heen nam die die riep van ja die ja. mensen <Ja>. alleen maar ruzie dat is een zo'n manier van omgang ja maar vooral Manon weet dat wel die had ook die voelde dat achter, wie en die dat niet ik moet even inbreken. Ik moet bekennen dat ik het afgelopen half uur heb opgenomen in geluid. Oké, zonder mijn toestemming? Nee, nee, ik ga ik het gaat nu over privézaken. Uh, de band wat mij betreft blijft u lopen. Want ik vind het een heel leuk uh, sfeerbeeld. Ik wil het gaan plaatsen op mijn website in geluid. Ik neem een geluid op. Nou, uh, we, we hebben het gehad over het voetbal, we hebben het gehad over van alles nog wat. De afgelopen half uur. En ook jouw betaling zit er ook in te werken? <laughs> uh, <laughs> nee, het was daarna. Ah, het was vlak daarna. Zit <laughs> <laughs> <Ja. laughs> je altijd met die dus Ja, dat ja. is hetzelfde Zullen we stoppen? Zullen we laten doorlopen? je mag, maar zakken? Uh, ik heb nu 20 minuten, dat is een leuke lengte. Een ronde tafelgesprek. Uh, nee, nooit mee. <laughs> nou, dan laten we hem lopen. Ja, dan valt niet mee stil nu. Nee, je had het ook helemaal niet moeten vertellen. Jawel. Maar... Nee, ja, vind ik wel. Nee, het ging over privé dingen. Ja, dus het wel... het wel... je ziet over aan de miet dan in de kind. Nou, ja, oh, jawel, over dat je homo was. Ja, <laughs> ja dat stond ik ook voor te kijken. Ja, ja. ja. <laughs> ja me voor die. Of was voor die ja, ja. 20 minuten al? Ja. Nee, de hele, de hele gay-story is anekdotisch, die wordt echt, een, dat wordt een, dat, wordt een los, dat kun je los aanklikken, dat, die, die anekdote. Ja, volgend jaar, eh, het wordt op een site geplaatst bij de RVU. Krijgen we toch een aanvraag, voor dus staat een gay-zijn, jongen. Ja, ja, ja, ja, ja. nee, nee wel, ja. het gaat op mijn eigen website, dit. dus, eh, oh. uh, ja, maar er ja. wordt heel veel beluisterd, ja. Dus, uh, het, uh, ja, ik verkondig ik het ook aan, hè, luisterpubliek. Ja, AJ vertelt anekdotes. A.J. over Chateau-Gay. Okay. Ja, dat is nummer 1. <laughs> ik zie je ja. volgende week weer een anekdote, kan dat? Heel <laughs> ja. ja, dat is leuk. anekdote. Leuk. We gaan ze allemaal uitzenden. Ja. Ik ben benieuwd. Het is eigenlijk probleem met die wijnschrijvers. Wat, verdomme, ik heb niks meer te doen sinds die uitzendingen van A.J. en Chateau-Gay. Okay. Niemand koopt mijn boeken meer. Een saaie uh, yeah? Ja, yeah, yeah. Then, uh, als ik nog een keer een eigen eh, radio station begin, wil ik een pues wijnprogramma. Al, and... Oh, is het nog een wijn? Toch? gewoon. Ik wil iets Nee, ik, ik wil gewoon een wijnprogramma, weet ik wel. Doe het dus met uh, reportages yeah. of muziek. of uh, met... We zien Zo hard op elkaar. We zien Oh? Eén keer, één keer in de week of oh, één keer in de maand ja, uh, verhaal dat dat volgens mij één keer in de maand maar één keer in de week kan ook dan hangt er vanaf <laughs> volhoudt nee dat is halve uh, kil. ja één keer in de maand ik heb er eigenlijk al zo gelachen Veronica die begon uit een keer tien jaar geleden in de hype dat de Avro deed iets met wijn met ja. er stond Dijpen. Die man die kan helemaal niet praten. Hij is hele leuke vent, aardige man, maar hij kan hij niet kan echt leuk smakelijk vertellen. Dus Veronica die had zoiets van, dat gaan wij anders doen. Dus die begonnen een wijnprogramma te maken, de Wijnexpress zo. Dat was s'avonds dus 7,5 uur uitgezonden. En dan zag je dus eerst. Uh, uit aanvliegen uit de lucht. Ik zie nog zo dat de, de, de, de aflevering Bordeaux voor mijn geest is over te schijnen. Zag zo, uit de lucht was een cameraman in zo'n sportvliegtuig gaan zitten en die vlogen dan aan over de wijngaarden van Bordeaux naar het strand. Ja. Daar ging hij zo laag overheen, dan zag je alleen maar close-up van grote tieten en tanga's. En, en, en, en, en dan ging hij helemaal oh, door. Ja. Ja. Je dus. Twee over en dan stond een Bernd Zwieder, kinoloog van Rotterdam. Die stond er nog op tussen de wijnbergen en die stond daar zo in zo'n nou ik sta hier in de Bordeaux. In de Bordeaux wordt een enorme plas gemaakt. is Het van Veronica. Jongen, joh, joh, wat feest. Ja, dat ben ik veel. Ja, ik ja, geloof het wel, ja. die gemixte snelle disco muziekjes rond en zo. Ja, Ja, Oh, je ja, de, het... de, de, de, de, de, de, de Chinezen? Ja, dat weet ik niet. Wat een man. Ja, gaat de Chinezen Ja, hij is de Chinezen, ik zeg het wel. Ja. Nou, ja, als je die in de overkant van het terras gooit, hebben we gelijk hier politie voor de Tannen Ja, op <laughs> ja, toneel, jongens, vanmiddag. <laughs> naar de overkant. Yo! Dat is grappig, grappig hoe het gaat op nou, zullen we een glaasje nog eens eten denk je dan? Ja, oh ja, heel leuk. Eh, ja, ja. uh, ja, nou, ik, ik denk dat ik <laughs> gewoon bij een biertje blijf. Ja. Dus Als je het ja, niet ja, erg is. vindt, is het helemaal Ja, lekker al die naam ik... wat het. Ik... Ik... graag Ik... een biertje. Ja, Ik ben ja. Kan jij zelf een fles op, of niet? Nee, <laughs> een... Maar wat stel je voor dan? Wat is, Ik ga misschien het aanbod doen. ik heb net nou, niet... uh, rosé geleverd hier. Dus dat is een nieuwe rosé voor uh, Dudok. Nou, zit een flesje Ja, goed idee. Dat, dat, dat was het idee. Ja, goed idee. Ja, ja idee. Jij ja, ik ga wel een sturingpakket van Nabelbank. Uh, uh, zeg maar, nou, dat moet ik even kijken. Nou, dan maar een beetje. Ik ga wel een klein zeggen, even aan de dokter. Nou, ik kan niks. Werd over? Ja. Ik ga een reactie. De ja. Ik denk, ja, oké. Okay. Nabelbank. Eens even kijken, tot nu toe, ja. uh, we zijn uh, live in oh, ja. Café Dudok. We hebben ontzettend veel onderwerpen gehad de afgelopen periode. De situatie op dit moment is dat het precies 7 uur is lokale tijd. Uh, en we hebben het over uh, dinsdag en het is volgens mij, Lucas help me even, de 20e juni. 20 juni, dankjewel Bert natuurlijk. Dit is het vandaag jaar hè. Nou, niet ja, niet? Ga even door, ik weet het even. Het ja, is dus nu vandaag uh, nog niemand jarig. Gisteren Leon en uh, Rocco. Ja, het was gisteren Bert. Gisteren, jaar. Ja, heb ik. Leon en, 20 en Rocco. 20 juni. Nee, weet ik niet. Weet je geen, niet? Ik heb niemand bij 20 juni. Niemand 20 juni. Oké. Okay. Okay. Uh, in de komende minuten in ons programma gaan we het uh, rosé proeven doen uh, en beluisteren van AJ. Jij komt uh, nu aan met lege glazen. Graag tot straks. Uh, luister even mee. Dag Liebert. <lacht> <lacht> Allee. Oh. Uh, AJ ik dacht dat hij alles in één keer meenam, maar blijkt meerdere keren te moeten lopen. Wat op tafel staat zijn nu vier uh, wijnglazen. Uh, Ay heeft teruggelopen. Ik vermoed dat hij terugkomt uh, binnen afzienbare tijd met de rosé die hij, uh, zoals ik begrijp, uh, vandaag geleverd heeft aan dit café. Ja. Nee, ja, ja. Het weer is uh, licht bewolkt en daar komt A.J. aan, we gaan onmiddellijk mee. Ja, een flesje. Ja, ah, ja, ook een flesje. Ah, Allee. Stan Laurel is vandaag ja, ja. jaar Ja, ja. ja. ja. Er staat nu een wijnkoeler op tafel met een fles rosé. AJ is weer teruggelopen. Misschien komt er nog meer materiaal bij. We weten het niet. Het is nu. Ja, straks wordt de Franse um, opgehangen. We wachten even tot AJ terugkomt. En dan. Nee, uh... nou in je te <lacht> <lacht> en aan de linkerkant arriveert Sis. Welkom Sis. <lacht> Een aan, kom ik niet? <kwijnt> we onze Ze zijn niet meer aan het controleren, hè? He? Uh, wie doe je? Je legt de microfoon er even bij, is dat ja. wat we hebben? Rose. Rose. Rose de Limbardier. En dat komt uit Zuid-Frankrijk van een enorm sympathieke, leuke uh, wijnmaker. Ik schenk een klein beetje in, klok dat je dan kan hij nooit kouder worden. Hier heb uh, ik ben je een zakstel op Ik ken hem nu. Ja. Ik <sulling> ga hem vol schenken. Hoe is die? <sulling> Nieuwe oogste, 2005 en deze ja, wijn gaat dit feest schenken daar komt het ja, op weer? Ja, ja, ja, ja. Mag ik hem dan even proeven? ja Nee. ja natuurlijk. Uh, ja Hoor, even een ja een druppje. ja ja ja ja ja is, uh, ja Limbardi. ja Limbardi. ja Limbardi. Limbardi. ja Limbardi. Limbardi. Limbardi. Limbardi. Is ja ja ja ja Met ja ja ja ja Met met Met ja. <laughs> Maar <laughs> bij de riool Ja, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> <Frans>. <laughs> ja. Nou, ik vind het perfect. Heerlijk. Ja, ja. ja u... ik vind het perfect. Ja, ja. Ik ben officieel Delft. Ja. Mijn moeder is Officieel Delft. Ja, Oh, hij is, hij is zelfs... Uh, ik vind het een ja. ja, maar hij heeft zelfs een <laughs> beetje een... Uh, Sweet Leuke anekdote. Ik, ik, moet, ik moet een beetje denken aan van die roze van die van vroeger. Die roze, van die bazooka korgeltjes. Mm -hmm. Bazooka, -ba -so -ba -so ja. daar moet ik een beetje aan denken. Aan, aan de, de zoetige nee, kinderop. <laughs> <wel weer. laughs> en mijn leuke anekdote van dit is dat het een roze is die gemaakt wordt door een meneer die alleen maar rode wijn maakt. De meeste mensen die rosé maken, zijn per definitie wit wijnboeren wij, wij die witte wijn maken, want daar komt het dichterbij. Daarom is deze wijn heel vleesig en dik en heeft veel smaak. Omdat de man alleen maar rode wijn ja. maakt. hij is... Hij is heel fris, Maar geen bubbelgrond meer, dat doen meer. Hij staat uh, van uh, uh, de uh, frambozie, Ja, maar hij er zit, zit er in, is van Frambozi en aardbeien. Zit er zitten wat in. Ja. Hij is tegenovergestelde van water. Ja. ja. Hij is. <H2> We hebben echt 180. Ja. Dat Mag ik dan terug Hij is tegenovergestelde van water. Ja. ja. ja. ja. Hij uh, okay. moet een beetje open is is echt tegen de Zomer, zomer, zomer. Zomer, zomer. gaat dat goed, hoor. Ja, ja, ja, ja. De boerenkool. De roodzee. Ja, kan. Sprijtjes, Ja. Dat was de maar maar Nee, niet zo steeds. Nou, maar die is toch een leuk idee je okay. de meisjes op stap Ik een doosje extra in de autostap Ik heb gewoon een doosje extra je de pet Ik krijgen Ja precies Fransen <laughs> <Ja. laughs> noemen dat Allongé, Allongé sur Le canapé <laughs> Goed idee Gewoon wat te zuipen in je achterbak ja. Voordat je per krijgt ja, Voor als je pech eh. krijgt. Pech onderweg. Dat doet u ook wel. Dat is. Het uh, programma na het wijprogramma, dat heet Pech onderweg. Na het wijprogramma, weg met pech. Ja. Pech onderweg. Pech met Pech ja. Relatieproblemen. Pech Lid in de Rosé? Nee, nog niet. Nee, denk ik. Uh, nee. nee. a rosé aye rosé a, rosé, ja, het, uh. a. B. B. Ja, wel weer ik ben alweer een lijnig voor. AJWB. Kijk, daar gaat mijn nieuwe bak, mijn nieuwe dakbak. Wat mm -hmm. en Na een doos krijg je een nieuwe variant van de Rosébril. Redelijk niet vast. Ja, Hoe is het toch? Ja. Gewoon lul eromheen. Gewoon lekker. Dat is wel lekker. Ik krijg hier toch een beetje jihad associaties van hoor. Daar eh, ja, nou, moet het een beetje down zijn. Ja. Ja. Ja. Ja. Ah, nee, Ik vind, ik vind, ik vind hem ergens duim. Ja, en uh, we gaan ja, uh, in afgezonken en weet wel. van de week hadden we er zo over. Dat lijkt me zo lullig als je midden in de, in de wereldoorlog zit. Als Duitser. En dan het gas op vindt. Hoe moet dat dan, weet je? Het gas is op. Gratstikke WK-voetbal. Nou, ik hoorde dat uh, toen ik hier aankomt, ik op Radio 1 een reportage dat de Nederlandse politie en de Duitse politie ontzettend goed met elkaar kunnen opschieten. Dat is, die hebben echt, ja, aan de, hand, ja, aan de hand, ja, dat bedoel ik voorspelt ik wel goed. De Nederlandse politie. alweer. denk er steeds meer snordragende types zijn binnen de. Binnen de, de Duitse politie. Is nou, die werd opgewacht in Frankfurt, want daar gaat het. En die, die, nou, reportage over de samenwerking met de Duitse politie. Nou, wat zijn we fijne collega's, de politie. Hè? Die kunnen het goed met elkaar vinden. Teken de wand. Ik durf het bijna niet te zeggen. Ja, nee, ik zit hem een beetje te laten stemmen. nog even. Dank Dankjewel. Ja. ja, ja. ja. Ja, nou, ik zei het nog. Hoppouw. Ah ik Het is Dat was ook niet zo goed begrepen. Mm. Ja, is echt goed. Dat is er wel mooi bij jou, hè, <laughs> Moet je het ook niet mee doen? Ja, Fits. Als je goed bij je neus niet ozee. Ik ben wel een beetje ingesmeerd. Ja. Ik ben je eh, erg dankbaar voor je advies. Met Ik, eh, ja. Ik eh, ja. wil het graag hierbij houden bij ja. dat commentaar. Olijfwalig gebruikt, ja. Toen ja, zat het erin. Er eerst kerstmis, gewoon uit. En uh, vers gepeste limoenen of citroenen erin. Dat is helemaal uh, ideaal. Maar dan moet je wel, wel een beetje een uh, ondergrondje hebben. In Zuid-Frankrijk doen de week al. Als je ver is, hè? Ja. Dat is al best. Dat de eerste pestrol leidt only, uh, een erg goed alternatief. Is, en de tweede pressing een stuk minder is. Ja, dat uh, ik geloof ik meteen. Veel minder antioxidanten nou, al ja. Dat soort dingen. Ja. van een open scherm. En die eerste ja. pressing wordt koud gepest dat ook in Frankrijk ik, ik, ik altijd ik toen, toen ik daar werken ik... en wonen ja onzin van een flesje je olijfolie en dan waar ze toen het flesje en het onderheen het ruikt ook nog even lekker kan ik je vertellen nou jongen een Want ja, ik <laughs> weet ik heb een heel gevoelig huid en ik uh... Ik besef me dat al een jaar of uh, uh, dertig. En ik weet wat er aan de hand is, dus ik weet waar ik op moet letten en uh, als het zoals zondag echt vet gebrood is, uh, uh, niet attent genoeg, Maar... Uh, het is geen ramp. Wij ja, nee. ja, hebben groen stoel, die zo uh, praktisch is. niet. Nee, maar het is een het is een kop. Het is niet alleen verbranden. Nee, maar het zit er niet in verbranden. Het zit er. Dat is wat ik zei. De cariots. Nee, maar het zit er niet. Het zit er niet in verbranden alleen. Het zit er ook in als ik stress heb of te weinig slaap of combinatie van die dingen. Wordt ook groot. Uh, ja, dus, uh, en met zon of zonder zon, of dus, uh, het zegt ook, ook veel over. En het vertelt mij veel, want ik ken het al, ik ken het al 30 jaar. Maar het vertelt mij veel over mijn constitutie. Uh, uh, ehm, verbrand. Uh, dus nou, dat is uh, in die zin, ja. Maar nu uh, gaan we bestrijden met uh, eerste persing olijfolie is niet mijn prioriteit. Maar uh, je doen er niks mee om ons bij te houden. Ja, ik ben er mee. Mijn huisarts is ervan. Uh, ik constateer regelmatig mijn huidsarts hierover. Die schrijft me uh, een bepaalde crème Ja, ja. is in Dat uh, weet ik niet. En ik probeer het zo min mogelijk te gebruiken. Ja, dus. Ja. ja. Ik probeer het zo mogelijk te gebruiken omdat ik zo ja, veel mogelijk ervan eh, van wil weten. Weet het eh, weten. is nu jonger dus... In uh... de... ja. Ja, ook nog Regelmatig leeftijd de... ja, ja. ja, is er nog niet meer. Ja, alles wat je niet doet. We staan in sluiten. Onze nieuwe... Zeg maar de Wouter van heel veel plek. Nou, voor het uh, Lucasplan. Uh... Ja, die, die krijgt wel bij. Ik heb ook nog een nieuwe van zijn mij komen. Chardonnay. Die ook echt lekker. Gewoon eenvoudig, maar lekker, goed gemaakt. Even morgen weer uh, Even Mag ik het kloppen? wat je van bent? Of, ja, ja dus. Nee, dus, je nee, moet dan de volgende week examen doen ik voor het ja, op. ja. Openheid, een trailingsproeverij. Uh, <laughs> Uh, Goed. Bij bekend is dat er een tunnel komt. Wij staan door. En, bij en de Lucas tunnel, gaat ja, ja. heet het. Eh uh, en ik wil je ons. Nee, ja, niet, dat weet ik dat. dat nou, kan niet uitleggen. Wil eigenlijk zeggen dat het al zo heet hij is gedoopt inmiddels weliswaar door mij, maar hij is gedoopt inmiddels met de naam door Lucas. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, serieus, serieus. En nou, door mij, maar, en dan? Hangt helemaal af wat je me naakt zet? Nou, dat, ehm... Een ja, erin. dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. ja. ja. Hij, ja. Komt, ja. ja hij is van een jaar later klaar, maar het zou het goed kunnen ja, zijn he? dat Rio in uh, 2008, uh, een, een duur locatie-evenement uh, <coughs> <coughs> nee. is uh, gelijktijdig met de locatie. ...dat het ook zo'n grote gepostig komt Op dat uh, moment, de helft, niks nou maar maar kom ik waar ik graag naartoe wil, wat eigenlijk willen ja, we vertellen... de ja, ja, vraag is nu van hoe welk jaar ja, ja. zet je zoiets meer ja, het, het, het gaat werken... zal ik in de volksmond een naam krijgen, maar officieel niet geen naam. Maar op een gegeven moment krijgt hij een naam. En ik denk omdat hij zo transparant is... Ik ja, ik uh, denk, denk ik zou het willen cultiveren om niet Lucas om de lijn van te maken, maar een, een licht in de tafel blijven. Uh, dat dat een hele kiezen, kan nou. het proberen wel de van te maken. De, van Ik proberen de te maken. Maar Daar heb ik op zich geen moeite mee. Ik denk dat het nu aan het door... Ik denk dat als met een is. Uh, ze weg te halen. Uh, op dit terras <laughs> <laughs> ja, ja, dus uh, moet je een uitbogen krijgen straks als wel een uitkomen ja dat jij straks ook aan gaat uitleggen wat dat dan de Lucas tunnel is ja. de, dan begin Je dan het serieus doen je maar ja. mag helemaal niet zeggen het is de Lucas en dan moet je die hele kleine uitbogens en nieuwe takjes nieuwe takjes moet je er eigenlijk uithalen. dus één. en verder liggen er nog een aantal momenten dat je, je massa krijgt in die voor een deel nog uitgedacht moet worden waarin, waarin die naam echt aandacht krijgen met het idee dat het volksmond uiteindelijk zou vergeten. Ik heb het wel eens nagezicht. Ik denk dat dat was voor mij een blauwe Frankenthalen of ja, zo Dat is een, een Duitse. Nee, ik weet toen die jongen iemand had een rijdebaas ja, uh, ja. met Tim en weet je. Ja, ja, maar als je nou, doet, en zo kan, als je nou in assen gaat werken, doe, ja, snap je? Ja, die zijn zoet, en je moet wel dan, als je het goed wilt doen, moet je dus zorgen, daar waren, net uh, weer begint met nieuwe we dat moet je dan halen. Als je mij niet over kunt, weet je dat dan Dat je weer Dat is aardbeien. Dan moet je niet te uitlopen. Uiteindelijk. Nee, maar in januari al, dan kun al beginnen om van plantijnen te houden. Sorry, ik moet uh, even, we leggen hem even hier, we zijn oud. Uh... Het Ermelo's plein heeft tegenwoordig een J en de L plein. Ik heb het ongeveer. Maar iedere, elke hulversum, ik ken nog wel een paar huizingen die hebben lopen. Wel het meeste namen. het plein had namelijk geen naam, viel wel minder, maar het krijgt wel een naam in de Volksmarkt. Dat lacht om de Ermelostraat. Maar zo zal het met deze tunnel ook zijn. Hij zal geen hij zal geen naam krijgen, zolang je hem niet op een gegeven moment zelf verzint en, en, en in de, in de publiciteit. Of dat wordt gewoon net zoals bij de Erfgooistraat, is en klein wordt het gewoon een zonstunnel. Ja, maar om dat te voorkomen, denk ik dat het leuk is. Wat, wat is het? Joh, wij hebben heel verzum heeft een stationstunnel. Is unieke. Nee, dat, dat is niks. Nee. Het moet, mensen moeten zullen uiteindelijk uit van Heinde en verre komen om, om de Lucas tunnel te bezichten. Ik dus zou het leuk vinden als je voor elkaar krijgt, maar waarom in godsnaam een luder te Ja, maar waarom? Omdat er zoveel licht door schijnt en omdat, ja, makkelijk? Makkelijk Om, en omdat ik heel makkelijk van huis naar duidelijk kan. Ja, ja, ja, ja, ja. Alles, alles is een alternatief. Ja, Oké, okay, dus dan is dus niet een alternatief. Als alles, nee, nee, als, als, auto, auto, als is alles niet dezelfde, dan zijn natuurlijk leukere namen. Wel nou, wat dan? Nee. De flekken. Uh, ja, nee, nee, nee dit is prima. Zien oh, ook goed? Kom ik goed. even over overnemen? Oké, is goed. Oké, mijn mij gaat er alleen maar om, als je het nu een naam geeft, mag ik precies de flekken geven? Mag je even me overnemen? Um, om dat je het zover krijgt, dat dat om in de publiciteit op een of andere manier van hoe pak je dat aan dat dat ook daadwerkelijk om, om, om, om, om, gaat lukken ja. omdat die namelijk geen ja, naam heeft, telefoon, ja, heeft. Ja, de tunnel zonder naam kan, ja, ja. kan ook de mag een naam hebben tunnel de ja, de, tu de tunnel zonder naam mij ja, maakt niet park. uit en, en, en wat ik zo leuk vind of de, de, vind, de, de tunnel ja maar wat ik zo leuk vind is om, ja, om is erover na te denken is over hoe lanceer je dat? Het acht... is ook weer niet zo moeilijk. Zet hem op. Ja, ik begint, ben al begonnen. Ja. Nou, we gaan besluitvormen nu. Ik ben geen besluitvorming, Dus dat Nee, maar Nee, nee, nee. Ja, ik ja, ben ja, geen... dus tot, uh... nee, jij jij jij bent een, een, een, een bezoeker van Dudo op dit moment. Nou, nee. ja, dan gaan het de Dudo tunnel noemen. Ja, dat is wel leuk. Ja, Dudo tunnel. De Dudo tunnel we zijn eruit. Ja. Okay. Okay. Okay. Maar, maar dan Chantal, nog ik denk dat de zelf... er ook blijven maar. Ja, maar dan nog ja, blijft Prima ja. de... ja, gaan we met Chantal samenwerken. Maar nog blijft de vraag van want... hoe maak je Beleidsmakers denk ik dus spel tot nu toe daar niet over na nou, hoe die turnen moeten eten. Uh, politici niet niemand. Dus of degene die, met, die, die als eerste met het idee komt, die, dat gaat het in de volksmond maken. Er zijn middere voorbeelden, De eerste beleidsmaker. Ja, de, nee, de eerste Lucas. Nee, ik denk dat er de, de met de meeste Lucas is wel genaamd voor het beleid. Nee, maar dat komt omdat je mij kent. De heilige Lucas, uh, Sint Lucas. Lucas heeft de Bijbel geschreven, ja, voor een deel. Ja, Lucas is het ja, ja. Lucas is het licht. Ja, nee, Lucas is het ja, nou, licht de in de Duitsers. The Prince of Lightness. Dat is <lands -Uls> het dan. In deze pluriformiteit gezien, yeah, samen zat ik in buurt hier. Maar ik wil niet veranderen liggen dan Lucas te doen. Dan zou er eerder deze Hoe dan? Momen met tunnel. met ja. Oh, Adi A, de binnenladen tunnel. Samen je tunnel? Dat wil je? Wat wil je? Ja. De binnenladen tunnel. Het... Samen je A tunnel. Adi C. Ja. Zurkentunnel. Adi A. Klein Bosporus. Kle ja, iets met klein. Klein Bosporus. Klein, klein, klein past wel bij heel veel. Klein Turkije tunnel. Zwarte Zee tunnel. Jij denkt nog steeds na over hoe moet je hem dan noemen? Dat ja. vind ik op zich ook een leuk uh, idee, maar mij, nee, gaat, het om. Ja, mij gaat het er vooral nu ja, ja, ja. om van hoe, hoe volgens mij is het heel ja, makkelijk om dat neer te, ja, halen, te maar zetten. Ze toch geopteren voor een systeem. Ja, hoe, maar, hoe, <laughs> maar Hoe zetten we die dan neer die schiestoort? Ja dat ga jij verzinnen. Of nee, de twee jaar de tijd nee ik, ik, ik daag jou uit om daarover mee te denken. Dat ja, is moeilijker in zeggen hè? Ja. Ja, ja. Ik weinig boeiend. Dan eh. Uh, dan eh. Uh, dan uh, Scheiden wat dit onderwerp betreft onze wegen. Dan ga ik daar verder eens mee aan de Ja, je hoort het wel. Succes. Ja, succes. En kraak het niet af, hè? Ja. Nee, nee Lucas, ik ben het beste. Ik, ik, ik reken, het oh, goed. Oké, okay, oké. Okay. Okay. het goed. Ja, het is, het is, een zes min. Het is oké. Okay. Ik snap dat, dat gevoel heb ik zelf ja, Ook bij de naamgeving. Is geen naam, maar dan ga ik goed een, een, een. Ik denk dat ik heel veel collega's op de ziel trappen. Dat zou ik nog vind ik ook wel leuk. Nee, de zwentel tunnel, dat is wat. Nee, maar ik heb er niets mee te maken gehad. Het enige wat, wat ik er mee te maken heb, is dat ik er straks heel veel gebruik van gemaakt. Tussen huis en dudel. Ik hoef nooit meer daar stil te staan. Dieder vroeg aan mij, van, Diede, ik heb Dieder uitgelegd wat er gaat gebeuren met die tunnel. En toen, toen zei ik, weet je en weet je nou waarom dat allemaal is? Ik makkelijk van van fiets naar huis. Ik fietsen en niets. Maar dit. had ze ook zo'n Lachje. dat je En zo. Maar dan niet. Om Om Ja. Om Ja. Nee, we sluiten deze rippenkuipje af. Het is um, half af bijna. Sorry, we zijn iets eerder oh, klaar hey, dan de vorige week. Hey, nou, ik, ik weet niet waar ik het allemaal vandaan haalde. Maar het is toch gelukt om zich bezig te houden met een onderwerp... Wat, ...wat nergens op slaat. Een een onderwerp, een onderwerp. We hebben 50 minuten opgenomen. En dan, ja. hij is nu weg. Nee, die heb ik uh, vanmorgen voor van u vangen. Die gaat nog wel even door. Maar nou, we sluiten af. Het was uh, leuk geweest. hartstikke goed, interessante onderwerpen. Veel dingen om over na te denken. Sies komt terug over uh, hoe de tunnel moet gaan heten. De rosé van A.J. is goed bevallen. Uh, daarvoor hebben we het gehad over uh, anekdotes en uh, nog wat losse onderwerpen. Het is uh, 20 juni. Tot de volgende keer. Dat is nou een mp3 spelen. Ja.